de Amerikaanse minister Kerry afgeluisterd. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel... dat zich baseert op bronnen bij verschillende westerse geheime diensten. Kerry bemiddelde vorig jaar tussen Israël en de Palestijn... en vloog daarvoor geregeld naar het Midden-Oosten. De gesprekken die hij daar voerde, hij volgens Der Spiegel... niet altijd in beveiligde ruimtes of via speciale telefoonlijnen. Israël zou de onderschepte informatie hebben gebruikt... bij de onderhandelingen die dit voorjaar strandden. Kerry schetste daarna een buitengewoon somber beeld van het vredesproces. In het Noord-Italiaanse Referentolo zijn gisteravond vier mensen omgekomen door een modderstroom. Er worden zeker twee mensen vermist. Een wolkbreuk overviel de honderd bezoekers van een feest in het dorp. Een modderstroom van anderhalve meter sleurde de aanwezigen in een rivier. Zeker twintig mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. In Thailand is een muzikus veroordeeld tot 15 jaar gevangenis voor belediging van het Thaise koningshuis. Volgens de rechter liet de 28-jarige verdachte zich in 2010 en 2011 op Facebook meerdere malen laadunkend uit over koning Boemibol en andere leden van het koninklijk huis. In Thailand is het beledigen van de koning en zijn familie streng verboden. De maximum celstraf die daar tegenwoordig op staat is 15 jaar. De zoekteams in Oekraïne zijn aangekomen in het dorp Rosypne... waar ze vandaag hun onderzoek voortzetten. Rosypne ligt een paar kilometer van de plek waar ze de afgelopen dagen hebben gezocht. Als het veilig genoeg blijft, komt de missie morgen op volle sterkte. Dan gaan 100 experts, verdeeld over vijf zoekteams, het rampgebied in. In Deventer staan vandaag in bijna 900 boekenkramen vele duizenden tweedehands boeken. Met zo'n 6 kilometer aan boeken is de Deventer Boekenmarkt de grootste van Europa. Op het jaarlijkse evenement komen ruim 125.000 bezoekers af. Er worden niet alleen tweedehands boeken verkocht, maar er is ook een randprogramma met muziek, optredens en exposities. Het weer: de zon schijnt geregeld, maar in het oosten kan er nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt vanmiddag een graad of 24. Morgen ook geregeld zon en bijna overal droog bij 22 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu ZFM Jazz. If I were a If that's the only way for you to be with me, we'd be there together just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place. the swirling sky Naam is David Habig een goedemorgen op deze derde augustus van 2014. Uh, nou, welkom allemaal. Um, ja, vandaag zag er eigenlijk best wel, het ziet er eigenlijk best wel mooi uit qua weer. Um, een graadje of uh, 24, zeiden ze net in het nieuws. En um, over het algemeen zie ik geen regen in uh, zandvoort. Ik zag uh, op de markt in uh, of op, de, op het plein um, in het centrum. Uh, dat er een marktje werd opgebouwd en ze zijn natuurlijk bezig met de zandsculpturen. Dus er is genoeg te doen. Voor mij vandaag uh, twee verjaardagen. Mijn vriendin is jarig en mijn dochter viert haar verjaardag. Ze vieren het allebei vandaag. En vandaar dat we gaan beginnen met uh, Winton Mar Marsalis. Met uh, een septet, happy birthday. Um, en dat is uh, eigenlijk een beetje uh, nou, geïmproviseerd uh, als grapje. Uh, hier komt ie. Winter Marsalis dus met uh, Happy Birthday En uh, wat een geweldig nummer En als je uh, het filmpje bekijkt hierbij Dan zie je ook gewoon dat uh, nou, Sommige uh, mensen nog niet eens klaarstaan Om te beginnen met spelen Maar ze merken gewoon dat er iemand gaat starten En uh, de rest komt aanlopen En gaat gelijk mee uh, Dat is denk ik echt de kracht van, uh, van improvisatie uh, Jazz uh, En als je, zoals je, als je het zo kan Uitvoeren zoals, uh, zoals dit Dan denk ik dat je een heel groot man bent Um, wij gaan verder met een uh, nummer van uh, een andere hele grote Stan, Stan Gats met uh, Charlie Bird uh, met Desafinado. met Una Ponte uh, van het album ja ik heb, ik heb hier een uh, groot dat uh, valt nu uit elkaar trouwens uh, aangenaam jazz uh, van 2008 uh, ik heb hier nog een hele bekortingsboenen in zitten die zijn waarschijnlijk verlopen um, desalniettemin een leuk album um, en uh, daarvoor hadden wij natuurlijk Eddie Palmiera met uh, Zalsa Orchestra Orkestra. Um, um, ja, ook uh, heerlijke salsa-muziek natuurlijk. Um, en wij gaan verder met iets... Um, ja, ik heb er vanmorgen nog heel eventjes naar zitten kijken. Um, en hij was ook op het North sea Jazz het afgelopen North Sea Jazz Festival. Pharrell Williams. Um, hij, ja, ik heb vanmorgen nog eventjes zitten kijken naar een interview... dat met hem werd gehouden bij uh, Oprah. Het is alweer van een tijdje terug over zijn nummer uh, Happy. Uh, zijn, happy uh, zijn nummer Happy is inmiddels... Uh, uh, ik geloof drie keer platina uh, in uh, wereldwijd uh, het meest verkochte, uh, een van de meest verkochte nummers ooit. Uh, en het is, uh, ja, je wordt er ook echt vrolijk van. En dat, dat liet, uh, lieten ze ook zien in dat, uh, in dat uh, interview. Ze lieten een filmpje zien van allemaal mensen die blij worden van het nummer. En uh, dat was eigenlijk best wel mooi om te zien. Uh, en dat wil ik uh, graag uh, natuurlijk altijd delen. Uh, happy, happy met uh, Pharrell Williams. Blijft altijd een uh, leuk nummer. We gaan verder met een uh, nummer van Frank Grillo Machito. Met Oye la rumba.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 Se é la que quando ela passa o mundo sorrindo assim de graça e fica mais lindo por causa do amor Girl from Ipanema, natuurlijk uh, onmiskenbaar van Alstuart Gilberto. Um, heb ik heb nog een aantal dingetjes tegen. Ik heb nu iets van uh, Ibrahim Ferrer, natuurlijk. Buena Pista Social Club. Met het nummer, ik wil even kijken, Marietta.